9 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het parlement van Cyprus heeft zoals verwacht het EU-voorstel om spaarders te laten meebetalen aan de redding van banken verworpen. De EU wil dat spaarders samen ruim 5 miljard euro bijdragen. Dat leidde tot grote onrust. Alle parlementsleden stemden tegen of onthielden zich van stemming. Cyprus moet nu zelf een oplossing verzinnen. Een belastingconsulent uit Enschede wordt ervan verdacht dat hij duizenden valse aangiften heeft ingediend. Het waren aangiften voor de inkomstenbelasting. Als hij schuldig is, kunnen zijn klanten een naheffing verwachten, omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van hun aangifte. De FIOT vermoedt dat de consulent ten onrechte aftrekposten als ziektekosten en giften heeft opgevoerd. Of hij daar zelf voordeel bij had, is niet bekendgemaakt. De consulent is een bekende van de FIOT. Op het gebied van afvalrecycling is Nederland een van de koplopers in Europa. Ruim de helft van het afval wordt opnieuw gebruikt. Dat is net iets minder dan in Oostenrijk, Duitsland en België. Dat meldt het Europees Milieuagentschap. De jaarlijkse hoeveelheid afval per Nederlander is nog wel vrij hoog. In 2010 was dat een kleine 600 kilo... tegen gemiddeld 500 kilo in andere Europese landen. De Tweede Kamer gaat hoorzittingen houden over kinderopvang... Kamerleden willen problemen in kaart brengen en oplossingen verzinnen... voordat de economie weer aantrekt en mensen meer opvang nodig hebben. Op de kinderopvang is de afgelopen jaren flink bezuinigd. Veel vestigingen moeten de deuren sluiten... omdat ouders hun kinderen van de opvang afhalen, omdat het te duur is. CDA-Kamerlid Heerma heeft het initiatief voor de hoorzittingen genomen. Minister Ascher van Sociale Zaken werkt ook aan een voorstel... voor de kinderopvang dat dit voorjaar wordt verwacht. Dan nog het weer, eerst droog, later vanuit het zuiden weer regen of natte sneeuw... en het koelt af tot net onder het vriespunt. Morgen blijven er buien, alleen in het noorden is het droger en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Uh, de Belastingdienst was hier net en uh, die twee ton moeten we nu toch echt binnen 24 uur betalen? Ha joh, komt goed. Ja, Zakelijk Nederland houdt het hoofd koel cool met de gratis airco op alle vier Professional Actual versies.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 Dit is Radio 1. BNN. Today, Winfried Bayerns. Drie minuten overlegen. Ron Meijer. Welkom. Goedenavond. Hier in de studio. Jij leidt de stakende Albert Heijn medewerkers namens de FNV. Vroeger oh. ooit zelf in de supermarkt gewerkt? Nee, nee, nee. <laughs> Weet je iets van hun vak? Ja, ah, natuurlijk. Uh, het zou niet goed zijn als ik er niks van zou weten. We gaan het zo meteen over jouw vak hebben. En uh, door jouw vak uh, zijn er stakingen op dit moment. Of we daar blij mee moeten zijn, dat moet je zo meteen ook maar even uitleggen. En Mark Koster is hier. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jij gaat uitleggen waarom Albert Verlinde nog altijd op die kruk zit bij RTL Boulevard. En waarom... Uh... Evert Zand goed nog steeds privé zit. En wil mijn ik ga de privé pagina van Telegraaf volschrijven. Er komt maar geen uh, een nieuwe generatie roddeljournalisten. Vind je het erg? Ik weet niet of we dat erg goed vinden <laughs> ook Maar goed, daar gaan we het ook over hebben. Zinnige en minderzinnige opmerkingen daarover kun je natuurlijk kwijt via Twitter at Today's Today is topics. En uh alleen maar zinnige opmerkingen komen over het algemeen van de Kink in zo deze uitzending. Dat, Toch? Ja, absoluut. Top 5 van vandaag. We beginnen met een vreemde gast in Twente. Daar schokt een verslaggever door een weiland. Je hebt wel iets, uh, iets, iets lentes aangetrokken, zie ik. Uh, wat, wat, wat kleurrijke kleding draag je. Ja, en ook de laarzen me aangetrokken, want je zei het al, ik shock door een weiland hier in Haaksbergen. En ik heb mijn eindbestemming bijna bereikt, want ik was op zoek naar de Chinese kraanvogel. Een bijzondere verschijning hier in het landschap. Ja, en dan is was hij daar in een weiland bij Haaksbergen. De uit de ooievaar is er al bijna een week en trek veel bekijks. En uh, er zijn heel wat mensen die hier steeds aankomen rijden en eventjes kijken, want iets verderop, daar staat hij. Een groot beest, een grote vogel, zwart met wit. En het lijkt wel een beetje op een, uh, een ooievaar, maar dat is het niet. Hij pikt wat in het weiland, hij zal nu wat eten. En hier staat een meneer te kijken. Goedemiddag. Dag meneer. Ah, dat is jammer, hè? En Ruud is al zo ver in de operatie. Ach, dat is jammer. Ach, uh, jonge dame. Ik wou net zeggen, hallo. Ja, deze keer <laughs> hebben ik hier helemaal van streek, hè. Van streek, omdat er een Chinese kraanvogel misschien wel loopt. Mooi, hè? Heel apart. Ja, onmeunig apart, zou ik haast willen zeggen. Want zo vaak komen die beesten hier ook weer niet langs vliegen. En ze zijn ook nog eens een keertje erg schuw. Ja, nou, uh, meestal met kraanvogels moet je binnenleven zitten. Want? Normaal vliegen ze altijd weg. Ik wil zeggen, u gaat me bang maken, maar ik kan rustig blijven staan voor de veiligheid maakt het niet uit. Nou, dit is voor mij de eerste keer dat ik vogel zie. Hij staat daar, uh, of zij misschien wel. Ja, ja, ja precies, Ruud. Ja, ja, ook kraanvogels, je ziet het wel eens een keer in een verkeerd verendekje. Pikt af en toe wat in het gras, drinkt wat, eet wat. En volgens mij uh, heeft hij het wel naar zijn zin. En misschien blijft hij nog wel een tijdje. Ja, tijden. wil je met de microfoon een beetje dichter bij die kraanvogel gaan? Iets beter dicht. Ietsje Pietje dichter bij de kraanvogel als het kan. Nou, is dat even mooi? Moet je horen. Ja. Op vier de verjaardag van Jolante. Ze is jarig, hè? Ja, van leuk. harte. Ze is 28 lentes jong geworden vandaag. En uh, dat viert ze vandaag met vriendinnen in Nederland. Ze is op, uh, vanwege de première van Valentino gisteravond uh, is ze hier. En uh, Wesley is natuurlijk in Turkije. Ja, ideale gelegenheid dus om Jolanta even wat vragen te stellen... over haar film Valentino. Not, en ook over of ze al bezwangend is met kinderen. Nee, nee, nog niet. Nog niet, jongens. Ja, want... Nou, goede opname van onze cameraman. Absoluut, een uh, geniale zet om even in te zoomen op haar buik. Maar die is dus super strak. Een beetje... En... Een beetje... Ja, ja, ze is een slank. Beetje... Ik mag dat als vrouw natuurlijk niet zeggen, want dan ben ik meteen jaloers. Maar ja. uh, ze is wel, voor mij hoeft er geen kilo meer af. Ja, want Jolante was nogal aan de magere kant, vonden ook veel andere mensen. Haar tand, haar mond wordt bijna te groot voor de gezicht. Dus ik hoop Jeez. dat het hierbij blijft. Ja, misschien heeft ze dat dilemma waar we het over hadden. Dat ze aan de ene kant eigenlijk een carrière wil, geloof ja. ik. Hè, en, ja. en ook allerlei uh, verzoeken krijgt. Ja. Ja. En aan de andere kant gewoon liever niet wil eten. En aan de andere kant dat, dat stille moederschap. Wat ja, ze is nu 28, een hartstikke mooie leeftijd om ze uh, uh, aan het moederen te beginnen. En ze komt zelf uit een heel groot gezin. Ze heeft tal van zussen en broers. Ze dus zit ja. heel veel zussen en ja. haar moeder en schoonmoeder mee. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is waar, Jolant. komt echt uit een gigantisch gezin. Het schijnt <lacht> zelfs dat je overal ter wereld, waar je ook zit, binnen drie mensen terecht kunt komen bij een zus van Jolant. Oké, okay, bedankt voor je komst, mevrouw. Graag gedaan. Oh, op nummer 3 dan. Het is opnieuw mis met de famkes in Friesland. De twee famkes die twee weken lang twee homo's mishandelen... op het station van Snits, Ha op Nijmees ongeval. Justean vond ze twee vrouwen van 20 en 24 hier on. De mishandeling gebeurde zonder onleding. Ja, dit is het verhaal. Twee vrouwen van 18 en 19. die twee weken geleden op het station van Snake twee homo's toetakelden. Zijn dus opnieuw opgepakt voor mishandeling. Dit keer vielen ze twee vrouwen aan. Ja, gisteravond liepen de twee uh, vrouwen. Die, uh, die liepen over het uh, terron in, uh, in Snake station Noord en die werden er eigenlijk zonder enige aanleiding zo uit het niets zoals ze zelf zeiden, werden ze aangevallen door twee, uh, twee meisjes. En um, nou, uiteindelijk uh, zijn wij na een onderzoek bij deze twee uh, dames terechtgekomen en het blijkt te gaan om dezelfde verdachten die uh, twee weken geleden ook zijn aangehouden in verband met mishandeling van twee mannen op hetzelfde station. Ja, dat incident volgde toen voor veel rumoer op de interwebs waarom de meisjes telkens mensen aanvallen is niet duidelijk. We zitten op dit moment met ze in verhoor. ze zijn gisteravond aangehouden, ze zitten nu in hun eerste verklaring en uh, wat voor hun het motief is, uh, dat moet nog, uh, moet nog duidelijk worden. Daar kan, kan ik op dit moment nog niets over zeggen. Op twee nog een vogel. De zoektocht naar Oehoe Max. Gisteren ontsnapte die uit een dierenpark, de oliemeulen. En vandaag zijn medewerkers de hele dag bezig geweest om dat beest te vinden. Ja, En dat valt niet mee. Nee, was dat maar waar, Richard. We zijn uh, onze klopjacht eigenlijk pas net begonnen. Maar waar let jij nou op? Nou, je let natuurlijk uh, op een grote, bruine, lichtbruine vlek. En eh... Uh hij is ongeveer 60, 70 centimeter groot. Vrij breed. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Oehoe Max een beetje de roe van velzen van de uilenwereld is. Dus als je hem in zo'n kleine boom ziet zitten, valt hij ook wel op. In een grote boom natuurlijk minder. Dus dan moet je echt goed opletten. Dat je niet een tak vergelijkt met een Oehoe. Maar verder kun je hem met grote lichtbruine... Het is een grote lichtbruine uil. Ja, een grote lichtbruine uil die lijkt op een tak. Nou, dat is geen gemakkelijke zoektocht als je die moet vinden. Ja, we hebben net ook al een telefoontje gekregen. Dus dat hij uh, waarschijnlijk in een weiland zat. Dus uh, waarschijnlijk zijn zijn vleugels nu ook zo nat geworden dat hij uh, in het weiland uh, neer is gekomen. En niet meer verder kan vliegen. Dus uh, ja, we gaan dadelijk kijken. Ja, en hopen dat hij gevonden wordt, want Pipo, de witkopgier, die zit hier braaf in zijn hokje. En allerlei andere vogels, in die en ik weet niet hoe ze allemaal heten, maar het hokje van Max is gewoon ontzettend leeg. Ja, een extreem leeg hok, dat is het enige wat overblijft door het vertrek van Max. Maar de dierentuin heeft wel goede hoop dat die fijne uil zich binnenkort weer laat zien. Ja, en die fijne uil, ja, die is uh, eventjes uh, gevlogen, maar je hebt er goede hoop op hè, dat ze hem gaan vinden. Dus ik zou zeggen, ja... Op een dan nog de inauguratie van de nieuwe paus op het sint pietersplein was het vandaag één grote total Crazy Madhouse. Dat heb ik niet gezien toen Benedictus op zijn laatste dag over het plein rondreed. Nonnen, paters en gelovigen die duwen en trekken... die zich verdringen om in de buurt te komen. Bij Franciscus gebeurt het wel. Het is een huis als hij langs rijdt in de open jeep. Ja, paus Franciscus is een beetje de Justin Bieber van het Vaticaan. Groepies, fans...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 En dat was er nummer 1, Winfried. Ja. Tot straks weer met de tweets. Was, was er niet zoveel groot nieuws vandaag? je het op? <laughs> ja, een klein beetje. <laughs> maar goed, zometeen vast wat, wat grote nieuws in de tweets nog. He? Zeker. Luke, ik denk, dank je wel. Scharrelkip, Met groente. Mintjota. Alsjeblieft, wie had er banaan honingbrood? Ja, ik. Ja, de vraag. wordt jammy. Precies, de paastafel. De vraag is namelijk, ligt er volgende week wel een banaan-honingbrood in de schappen van Albert Heijn? Volgens FNV Bondgenoten niet. Er wordt namelijk al sinds vrijdag gestaakt in de distributiecentra van de Gutter. En de grote man achter deze staking zit hier. De schuldige mogen we zelfs zeggen. 31-jarige Ron Meijer van FNV Bondgenoten. Goedenavond nogmaals. Goedenavond. Even in één zin, waar gaat het precies over die staking? Ja, iedereen denkt bij de appie aan de vrolijk rondhuppelende Harry Piekema met de, met de minis en met de wuppies. Maar daarachter zit uh, meer dan de helft van het personeel in uh, uh, uitzendcontracten. En die andere helft uh, die uh, nou ja, de grond onder zijn voeten ziet verdwijnen. En uh, wij, wij vragen geen gouden bergen, maar zekerheid. Want je wil die flexwerkers. Nou, ja, die mensen die, uh, die moeten een jaar werken. Mo moeten dan een half jaar uit om de flexwet te omzeilen. En mogen hm. dan weer terug voor het laagste lonen. En dat jaar in jaar uit. <laughs> bij een bedrijf dat nog steeds fors veel winst maakt. En, en daar en waarvan... moet de appie mee stoppen. Nou ja, en waarvan de hoogste baas 2,7 miljoen verdient. En dat is meer dan uh, wat nodig is om al die andere mensen... om al die distributiewerkers uh, een, een goed leven te gunnen. Zeg maar. ja. Dat is het verhaal. Het resultaat is dat jij vandaag met een paar honderd Albert Heijn-medewerkers... voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in Amsterdam stond. En het klonk zo. Uh, Jullie groene baas, Big Boer, verdient 2,7 miljoen per jaar. En uit krachten vliegen er elk jaar weer uit... voor nog geen 10 euro bruto... Ik zou zeggen, er is maar één antwoord. op. We eisen respect. Respect, respect, respect. Ja, respect, respect, respect. Dat ging nog even door de barricades op. Dat uh, heeft allemaal te maken met die onderhandelingen die behoorlijk vastzitten natuurlijk. Albert Heijn wil niet meer met jullie onderhandelen. Ze zeggen er ligt een mooie CEO met een uh, mooi loonbot. Werkze werkzekerheidsgarantie. Uh, CNV heeft ook gezegd ja prima, die heeft het getekend. Jullie doen het er maar mee. Um, daar zijn jullie ook boos over, hè? dat uh, CNV getekend nou, heeft. Nou ja, niet boos. Ik bedoel, uh, het is niet voor de eerste keer dat de FNV'ers uh, de Cassini's aan de vuur moeten halen. En dat, uh, dat doen wij graag. We zijn de grootste bond. Dus ja, uh, prima. Hoeveel mensen staken er eigenlijk op dit moment? Er staken op dit moment zo'n 700 mensen. En uh, laten we zeggen, ik zei al dat uh, meer dan de helft van het personeel uh, uitzendkrachten zijn. Daar doen er ook honderd van mee. Uh -huh. ja, ik hoef niet te vertellen dat dat betekent dat die mensen heel moedig moeten zijn. Want ja, ik bedoel, die kunnen ieder moment van de dag eruit worden gegooid. Dat gebeurt ook. Dus wat dat betreft, ja, mensen zijn vastberaden, hebben in feite ook niets te verliezen. Want ja, die, die, die deal met het, uh, met het CNV ligt er al. Dus ja, wij gaan uh, dodelijk door en ik uh, zie op Twitter allerlei foto's ontstaan van, uh, of uh, er voorbij komen van schappen die her en der toch wel uh, wat gebreken laten zien. En, Ondanks en... dat er volgens veel uh, stakensbrekers worden ingezet. Vakkenvullers die uh, door uh, Albert Heijn worden geronseld om in de distributiecentra te werken. Ja, en begint bij jou dan al het gevoel een beetje te broeien dat het een succes is, zo'n staking. Als je denkt. hé, hey, uh, ze gaan het nu voelen in de winkel? Nou, voor mij is het een, uh, is het een succes als ik zie dat de mensen die meedoen dat die sterker worden en uh, dat die zich uh, laat zeggen gezichtbaar Maar ze worden maken. pas sterker als natuurlijk Albert Heijn het echt gaat voelen. Ja, natuurlijk. En dus leegenschappen. Natuurlijk, maar ik, dat is wel grappig, want uh, Sander van der Laan, de, de baas van Albert Heijn, die uh, geeft normaal nooit interviews of wat dan ook. Nou, die roept nu om het uur zo ongeveer, er is niets aan de hand, er is niets aan de hand. Uh, dat doet een beetje denken aan de minister van informatie van, uh, van Irak. En dan denk jij, haha, ik heb hem. Nou ja, dat betekent in ieder geval uh, dat duidelijk is dat er wel iets aan de hand is. En uh, wat mij betreft uh, kunnen ze nu bellen. Uh, met mijn collega om te gaan onderhandelen. En dan uh, zijn wij een half uur geleden zijn we daar. Hoeveel geld gaat het eigenlijk? Ja, dat is, dus, dat is interessant. Het gaat eigenlijk nauwelijks om geld. Het gaat bijna om het principe dat uh, Albert Heijn per se, laten we zeggen, die uitzendkrachten uh, onder druk wil houden. Uh, want uitzendkrachten zijn bedoeld om, uh, laten we zeggen, uh, piek en ziek op te vangen. Dus onvoorziene momenten. Hm. Ja, je hebt niet meer dan de helft van je bedrijf nodig om uh, onvoorziene momenten op te vangen. En dus het is bedoeld om vooral kosten te drukken. Uh, en wat dat betreft is het misschien wel exemplarisch voor, uh, voor, voor de rest van het land. Hoe lang ga je nog door met staken? Ja, er gaan altijd de leden over. Hè, dus de mensen die het doen. Ik staak niet. Ik ben in dienst bij de bond. Hm. Uh, en het zijn uh, de helden op de werkvloer die het werk hebben neergelegd. Maar wat is het plan? Uh, het plan is uh, dat wij uh, nou ja, in ieder geval tot de paas uh, nog wel door kunnen gaan. En het gaat om 700 miljoen omzet die te verdelen is in de supermarkt. Goed gekozen moment natuurlijk. Dat sportje wat je net hoorde. Dit is dit, is, dit is, uh, hoogseizoen voor uh, de Albert Heijn. Ja, ja, wij zouden als bond geen knip voor de neus waard zijn. Als we dat soort dingen niet zouden nadenken. Uh, alleen ik verwijt ze wel na dat we twintig onderhandelingsrondes hebben gehad. Uh, een maand lang uh, nog hebben gewacht op hun beweging. En dat kwam er maar niet. En zij de onderhandelingen hebben stopgezet. Dus niet je waar. zit je een beetje in te houden. Want er zit ook een kleine glimlach om je gezicht. Dat je denkt we hebben ze te pakken. We hebben ze in de greep. Kijk, Albert Heijn heeft een communicatieapparaat... Zeg nou maar gewoon ja. Ja, en Albert Heijn heeft een advertentiebudget... en communicatieapparaat van 75 miljoen per jaar. Mm. Als wij erin slagen met uh, 600-700 stakers om de CEO om het uur te laten zeggen dat er niks aan de hand is... terwijl hij no normaal nooit wat zegt. Ja, eh, eh, dan denk ik maar, wel. Dus ik wil graag met een biertje achterover gaan zitten en daarvan genieten. We gaan het daar zo meteen meer over hebben. Want uh, ja, die hele mechaniek die erachter zit... dit spel wat jij speelt, heb je ook gedaan bij de schoonmakers. Dat was een van de grootste acties die we in de geschiedenis van Nederland hebben meegemaakt. En hoe je dat precies gespeeld hebt en waarom jij dit eigenlijk doet. Een fiscaal rechtman eigenlijk uit een hele andere wereld. Dat ga je straks uitleggen. Maar eerst Snow Patrol met Shut Your Eyes. We hadden het net over uh, goede timing. Uh, Snow Patrol, Shut Your Eyes 2007. Twee maal uitgebracht. Eerste keer deed het niks. Tweede keer ongelofelijke hit. Dus, wat hebben we dan geleerd? Dat hoor je zo meteen. Uh, je luistert naar BNN Today op Radio 1. Ron Meijer is hier bij met de gast. Hij is de man achter de stakingen uh, bij Albert Heijn. En hij was het meeste brein achter de schoonmaakstakingen van vorig jaar. We horen straks wat zijn geheim is. En de president van Tanzania wil dat iedereen gaat internet studeren. Is dat een realistisch plan daar? Dat hoor je ook zo meteen in Exit Holland. Wat is er aan de hand in ons eigen Nederland? <laughs> Dat kunt u lezen in de party. Wat een gezellig deuntje eigenlijk. Marcos, daar wordt ja, helemaal helemaal blij, blij over. Uh, we gaan het, het is hebben over. Echt de echte onderkant van de markt voor de party. <laughs> Dat maar alleen echt, echt de echt, onderkant. <laughs> ja. We gaan het hebben over Mark van der Linden, uh, Evert Zandagoets, Wilma Nanninga, Albert Linde, de crème de la crème van het Nederlandse ja. uh, roddelgenre, uh, zullen we maar zeggen. Al mm -hmm. jaren, al heel lang zelfs. En ja. daar gaan we het over hebben, want uh, er is iets aan de hand. Er komt maar geen nieuw bloed. Nee, er komt geen nieuw bloed. En je. Er zijn eigenlijk twee hoofdredenen waarom er geen nieuw bloed komt. Het eerste is dat die bladen gewoon in handen zijn van deze 50. Het is net als Studio Sport nog steeds wordt gepresenteerd door Tom Egbers. Dus dat zijn de mastodonten. En nou, deze we hebben ook Henrik Schutten hier net gehad. Ja, je goed, bij privé zit ook wat jongeren. Nou, deze mensen hebben dus ook de, de telefoonnummers. Die hebben ook de contacten. Dus als je met Verlinde belt, dan weet je, het komt in Boulevard. Dan kun je een dealtje met hem sluiten. Dus dat is de één. En het tweede is dat op... Ja, die blaadjes nog in verval zijn. En de nieuwe mensen zich op internet zullen storten. En daar denk ik dat daar binnenkort wel mensen zullen opstaan... die daar hun shit en troepen op gaan gooien. Dus dat wordt, uh, dat wordt wel leuk. Maar daar kennen we natuurlijk nog geen namen van. Nee, daar kennen we nog Want geen jij namen zit bij van. de Post Online bijvoorbeeld. Nou, daar, nou, daar die... hebben wij een heel leuk meisje rondlopen. Sophie Rijpkema. En die heeft daar zeker interesse in. En die heeft ook al gebeld met uh, Gordon vorige week. En die gaf je. Ja, nou, wat ik hem even wil zeggen, hij gaf een quote van ons en dat dendert dan ook over het internet. Ja. Dus het is ook heel klinkt een beetje stom, heel dankbaar werk. Als je ook ziet in wat goed gelezen wordt bij ons, dat zijn dus politieke beschouwingen, economische stukjes en dit soort dingetjes. En wat je daar ziet, een eigen quote, een eigen invalshoekje... een eigen halfnieuwtje, dat scoort onwijs goed. Zo heb je bijvoorbeeld uh, Willemijn, die hier nu niet is... maar normaal presenteert, uh, toch een heel smakelijk stukje... over de, de tattoo op haar rug uh, geschreven. Nou, en dat, dat werkt dan als een malle, blijkbaar. Dat werkt als een malle, ja. Dat, dat, dat was 70.000, 8000 keer werd dat bekeken. En dat stond ook dagenlang in ons best gelezen ding... onder dan een heel serieus uh, stukje over D66 of zo. Maar ze, gaf het ook, ze vertelde het ook leuk en smakelijk. En die kennen haar een beetje, nou ja, dus van de ene kant ja. de ander... Dus dat zijn leuke uh, verhalen. Met we wel wat zonen, hè? Die, die moeten we niet vergeten. De zonen van. De zonen van. We hebben uh, fotografen. Uh, Edwin Smulders, inmiddels eigenlijk... heeft hij ook alweer kind. Dus die kunnen denk ik ook alweer instappen. Dat is de, de zoon van Peter Smulders. Een eindhoven, laten we zeggen, paparazzi geslacht. En uh, Dennis van Tellingen, de zoon van de onlangs overleden... Joop van Tellingen. Dat zijn uh, een beetje de mensen die het in de fotografie doen. Overigens zijn er in Amsterdam-Zuid een paar jongens van 16 jaar... die daar keurig op het lyceum zitten... die ook foto's maken. En daar wordt... Uh, Edwin is soms wel een beetje chagrijnig van. Dat hij ja. dan uh, uitstappende. Ja, eh, Patricia Pai eh, dan kiekt. Ik heb ooit uh, Tom Egbers uh, geïnterviewd daarover... en die is ooit wel eens gekiekt door zo'n jongetje ja, van 16... met ja, een lens die groter ja, was dan ja, hij zelf precies. En Maar zijn, het dat op zijn op, op zich een keurig lyceumjongetjes. En die vinden dat echt... Dus die komen er wel aan. Het probleem is alleen dat zij geen blaadjes meer hebben. En dat ze dat echt op internet kwakken. En wat er ook bij komt, is dat mensen zelf ook filmpjes op internet zetten. Dat is geen hey. probleem eigenlijk, maar als je er geld mee wil verdienen... Als je er mee geld mee wil verdienen. Nou, goed, ja, we hebben dus de, de, de affaire met uh, Georgina gehad... die toen met een andere man uh, in, in een café... Zat en die werd toen telefonisch uh, ja, vastgelegd. En ja, dat is dan eigenlijk ook rol als journalistiek. Oh. En dat werd toen verkocht aan Boulevard. Ja. Um, uh, wat is er nodig als oh, je stelt dat je toch uh, ambities hebt in, nou, uh, in het goed netwerk en uh, eigenlijk een heel slecht karakter en um, uh, weten dat het ongelooflijk scoort. Dus ook ambitieus om de ballen erin te strepen. Dat heb je nodig. Uh, hard werken is ook een must. Uh, Koos van Plateringen uh, die doet dat. Koos, goedenavond. Goedenavond. Ik ben inderdaad hard aan het werk op dit moment. Oh ja, wat doe je nu dan? Ik je het is persoonlijk op de reductie. De een item te maken over Faya Laurens. Die een BNM-programma helemaal uit haar dak gaat tegen een van de kindermoeders. Oh ja, oh, dat heb ik nog ja. niet eens gehoord. We vanavond de uitzending mee. Je weet het al eerder dan mij. Wat dat zegt hè? ze dan? Wat doet ze dan? Koos, vertel! Hallo. <laughs> nee, ik ben het even aan het monteren, want we openen de uitzending altijd met iets heftigs wat heeft plaatsgevonden. En het programma van BNN, uh, Vier Handen op één Buik, dat ken je denk ik. Ja. En, en daarin begeleidt Faya Laurens uh, een, een, een meisje wat heel jong moeder is geworden. En dat meisje mm. is uh, nogal asociaal. Het is de, de moeder, de dochter van Mona uit Big 1. Misschien mm -mm. ken je die nog? Ja, dat is Niet heel lang geleden. Ik weet welke categorie mensen je moet denken. <laughs> maar het is, uh, het is heftige televisie en uh, daarover en vanavond mee. Ja, je hebt al de cadans van Albert Verlinde, die kun je ook bijna nooit onderbreken. Dus dat gaat goed met jou, Koos uh, van Plateringen. Eén uh, van de presentatoren nog even zeggen van SBS Nieuws dus. Uh, mocht jij nou op een uh, soort speakerphone bellen... Uh, als je iets dichterbij je te... want ik versta je iets minder ja. goed... dan dat ik onszelf uh, hier goed versta. Dus um, uh, wat denk jij dat je nodig hebt om uh, de nieuwe Albert te worden? Uh, nou, ik, ik, ik heb niet de ambitie om een nieuwe album te Albert te worden... want er is al maar één Albert. Maar ah, ja, uh, ja, Koos, je het ik kan ik het vind... wel, hè? Met wel <laughs> lekker valse al soms, toch? <laughs> niet zo vals. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je in ieder geval veel ervaring op doet, dus lang bij de media moet werken, zodat de bekende Nederlanders uh, bekend met je zijn, vertrouwen in je hebben, dingen tegen je wil uh, willen vertellen. Dat vind ik belangrijk. En hoe regel je dat? Door uh, vaak te zijn op plekken waar zij ook zijn. Ik werk bij mijn feestjes. Personen, sorry? Feestjes aflopen. Uh, ja, ik doe mijn werk voor want daar kom ik natuurlijk regelmatig op plekken en pra praat ik met de mensen, interview ik ze, maak ik items voor ze en uh, nou, dat gaat soms hartstikke leuker, zijn ze tevreden en daardoor ja, kan je de volgende keer misschien net even iets meer vragen hey, over de nieuwe relatie ja, of, uh, en, en dan krijg je wat je hebben wil. Hé, hey, Koos, weet je wat, het is natuurlijk ook de truc om iemand keihard een te naaien en dan dag erna goed te maken, hè? dat is een beetje de truc. Hoe vaak heb je dat eigenlijk al gedaan? Ja, dus je ja, maar dan heb je nooit de scoop, toch? Want dat, dat, dat ja, doet verlinden echt... meesterlijk. Die, die plant het mes in de rug. He, Georgina, en daarna zegt hij... Oeh, sorry. Dat is toch ook een beetje hoe het werkt? Uh, Bij een goede ah, dan... Zo kun je te werk gaan, maar dat is niet hoe, hoe ik uh, te werk ga. Ik, ik signaleer dingen, ik zie dingen, daar praat ik over, en maak items over. Maar ik persoonlijk geniet er niet van om een item te maken over een zoenende actrice uh, die ik uh, zie ergens op een feestje. Want zo zit ik niet in elkaar. En dat dat scoort een... wel goed natuurlijk, hè? Uh, ja, het scoort wel goed, ja, maar ja, zo, zit ik, zo ben ik niet. Hey, maar denk jij doordat jij niet zo bent en jij bent, laten we zeggen, van de jonge generatie, dat het daardoor misschien wel in verval raakt? Een beetje te braaf misschien wel. Is dat, moet je niet af en toe keihard vals en gemeen en, en met een tek, vliegende tackle erin? Oh ja, ik denk dat de mensen dat heel erg leuk vinden om te zien. Je noemde net al het verhaal van uh, Georgina. Uh, we hebben natuurlijk ook Witzel in Joland in de parkeergarage gehad. Hè? De jongen die, dat, uh, die die beelden heeft verkocht. Ja, dat zijn wel uh, de leuke de, de, de, de dingen waar de mensen van, uh, van snullen. Ja. Maar ik heb niet het idee dat. Uh, dat uh, wat bedoel je met in verval raken? Nou, dat, dat kijk ik wat, wat Albert. en her, die, die zendt dat dan uit en die, die doet dan. die, die pompt het lekker op en de dag erna laat hij het een beetje leeglopen. Ja, de... ja, maar Mark, je zegt eigenlijk gewoon, je bent een beetje te braaf. Je Coos, niet, moet je niet rattiger worden, Koos? Ja. <laughs> Misschien moet ik dat wel doen, ja. Maar je moet ook een beetje dicht bij jezelf blijven, toch? Nou, dat lijkt me in dat ja, vak ja, niet zo heel erg nodig. Maar uh, nog even één vraag, uh, want we moeten gaan afronden. Het nieuws komt er weer aan. Uh, uh, wat is je droom? Is het echt niet die kruk van Albert... Nee, ik maak liever een soort TV-show zoals Ivonia. Gewoon een warm bad waar de mensen op een leuke, gezellige manier vertellen over wat ze bezighoudt. En natuurlijk wil ik het ook hebben over die misgelopen relatie. of uh, het, het, het, het verdriet in iemands leven. Maar ik geniet er niet van, omdat. Uh, Bij jou moet het niet okay. zijn, Koos. Een niet? lekker warm bad, <laughs> daar heeft hij behoefte aan. Ik ga je danken, Koos. Succes ja. met de uitzending. En naar, uh, Mark, uh, dank je wel voor je komst naar de studio. Exit Holland. Ja, de president van Tanzania, uh, Jakaya Kikwete, uh, wil dat iedereen in zijn eigen land gaat studeren via internet. Onze ex-Hollander daar is Niels van der Assen. Goedenavond. Goedenavond. Nou, dat klinkt als een prima plan toch, uh, internet studeren. Is dat het ook? Ja, nou, weet je, kijk, de, de, de reden dat uh, de president dat wil is denk ik in twee dingen. Allereerst uh, is er in Tanzania een enorm leerarentekort. Je weet dat er in Nederland uh, vaak geklaagd wordt over een leerarentekort, maar nou, dat is een, uh, in Tanzania... Um, ook heel erg het geval. Um, en daarbij komt uh, dat de president zich altijd erg bewust is van wat er in, uh, in de buurlanden van Tanzania, dus eigenlijk in Kenia en Oeganda gebeurt. En uh, daar zijn al uh, veel ontwikkelingen geweest op het gebied van e-learning. En het lijkt ook alsof Tanzania een beetje achterblijft. En dat is absoluut zijn redenen. Um, ja. Hij probeert een beetje op te boksen tegen het buurland dus eigenlijk. Ja, nou, ik, ik, euh, ik sprak een vriend in, in, uh, in Kenia, yeah. in Nairobi, die zich met e-learning bezighoudt. En die vertelde dat er zelfs in de sloppenwijken van, uh, van Nairobi, van de hoofdstuk van Kenia, al met tablets wordt gewerkt. Dus met apps en met touchscreens en oh. alles draadloos. En uh, helemaal 2013. En het lijkt ook alsof je weet dat dit ook graag ziet. Ja, maar er zijn nou, er wel een hoop obstakels te, te overwinnen. Het is een nobel streven zou je kunnen zeggen. Maar is het ook realistisch? Want hebben mensen internet genoeg? Voldoende? Want hij nou, zegt iedereen het, hè, studeren op, uh, via internet. Ja, precies. Hij wil iedereen aan het, uh, aan het e krijgen. Maar het lijkt ook uh, alsof hij zichzelf een beetje voorbij loopt. Erbij. Want in 2003 in hebben 5 miljoen mensen toegang tot het internet. Hoeveel? Uh, op een bevolking 5 miljoen. Op een bevolking van 46 miljoen. Oeh, dus nou dat is dus iets, iets meer dan 10%. Ja. En, uh, en die 10% zitten eigenlijk allemaal in de grote steden. Zo'n dus veneer heeft, heeft vijf grote steden. Maar voor de rest is het in essentie gewoon een, uh, een land van, uh, van boeren. En van plattelandsbevolking. Ja. En ja, die zou je eerst toch echt moeten uitleggen hoe ze een e besturen, voordat je ze echt aan het e-learning kan krijgen. Kortom, uh, leuk plan, niet uitvoerbaar. Nee, precies. Die is dat voorbaar. En uh, nou, er komt ook nog bij dat, uh, dat er wel belangrijke zaken aan het hoofd uh, van de president zouden moeten zijn. Een paar weken geleden zijn uh, de resultaten naar buiten gekomen van de landelijke schoolexamen. Uh, van de landelijke school mm -hmm. van uh, Form 4. En uh, Form 4 is eigenlijk zeg maar, het laatste jaar van de onderbouw uh, op de Middelbare school. En die examens die gelden als het belangrijkste moment in de schoolcarrière. Ja? En 60% heeft het niet gehaald. Oh, Jentje. 60% van de 100 heeft het niet gehaald. Het onderwijs is ja. niet zo dramatisch. Um, Hij moet zijn aandacht dus ja, op, dus op zou... andere dingen richten, dat zeg jij eigenlijk, toch, Niels? Ja, je zou zeggen: first thing first. Ja. Niels van der Asse vanuit uh, Tanzania, dankjewel. Het is uh, ietsjes over half tien. Uh, het nieuws komt desondanks uh, alsnog. Marjan Koekoek. Radio 1: Het NOS-journaal. De NAVO bereidt zich voor op een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Dat heeft admiraal Stavridis gezegd tegen een Amerikaanse senaatscommissie. Gedacht wordt aan de instelling van een no-fly zone... zodat de regeringstroepen hun gevechtsvliegtuigen en helikopters niet meer in kunnen zetten. Het is voor het eerst dat een hoge NAVO-militair speculeert over ingrijpen in Syrië.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 Mario in Winfield Bayerns, PNN Today. We hebben een volle studio, iedereen moet lachen. Pieter Derks is er, dat heeft vast met elkaar te maken, toch? Ik was vooral heel blij met de nieuwe Waterweg van Willem-Alexander. Kappertje, Pieter Derks, waar gaat het straks over? In je nieuwsoverzicht? Over Cyprioten en Pausen en Albert Heijn komt ook nog voorbij. Kijk eens aan. Ik sluit mooi aan. Prachtig, want dat heeft dan weer te maken met andere gasten hier aan tafel. Stakingszaar kunnen we hem bijna noemen, Ron Meijer van de FNV. Hij leidt de Albert Heijn staking en vertelt straks alle kneepjes van het stakingsvlak. En de tweets, die nou. komen natuurlijk weer van Luc. Nou, jij wilde echt nieuws, dan heb ik echt nieuws. Want de Justin Bieber fanclub is oh, boos God. op Selena Gomez. Ja. Dat is de zangeres en de ex van Justin Bieber. Zij was de gast bij David Letterman... en daar kniffelden ze samen een beetje over de keren... dat ze Justin Bieber aan het huilen hebben gemaakt. De laatste keer dat hij was on. Uh, he and I got into a conversation and I he said something and I said something and then he said something and I said something <laughs> and I made him cry <laughs> well then that makes two of us <laughs> Ja. ja, lachen natuurlijk en een visbumpje er nog even achteraan. Ja. Bieberfans zijn woedend en dat is geen leuk gezicht. Ze nee. zijn zo'n rotvrouw. Ja, nah, zij, het is, is echt een Rebecca vindt dat Selena moet opgroeien. Volgens haar geeft Selena haarzelf een slechte reputatie. Gomez zegt dat hij echt alle respect voor Selena heeft verloren hierdoor. Luke, geen familie, heeft ook geen respect meer over, want zij heeft gedaan. Vergeet ik echt? Nooit meer, zegt ze. Oh. En nee. op Twitter gaat het over slechte voorbeelden geven. Dat mensen aan het huilen maken, die grappig is. En dat de strijd nu tussen de Beliebers en de Selen Selenators. Ja, ze heet dat echt. Dat ook een naam? Ja, is weer opgeleid. Dus het is een spannende strijd op Twitter. Jeetje. En ben jij je er ook nog in of niet? Nou, ik kijk luid. <laughs> ik heb net één berichtje gepost op Twitter. Dat, dat dus dit speelt. En ja, dan word je meteen gevolgd en geretweet. Allemaal oh, van ja? die Beliebers en Selenatoren. Goed nieuws dat iets meer impact heeft. Misschien situatie in Cyprus. Veel stress, ook op Twitter. Xander van der Wilp journalist, die zegt uh, dat Dijsselbloem nog niet wil reageren op de stemming in Cyprus. Hij loopt in hoog tempo langs journalisten en hij plaatst daar een bewegend fotootje bij. Jouke die zegt Cyprus kan nog wel eens een muisje met een vervelend staartje worden. En Martin Visser die zegt eigenlijk wat iedereen wil weten. De grote vraag is nu, wat is plan B? Maar die Justin Bieber. Ja, ja, je had toch een beetje nieuws te pakken, Luc. Ja, wel hè? Ja, hoor. Ja, ja. Je grijpt, oh, je, he, je kom grijpt het, ben Je maar af en toe Cyprus uh, af en toe zeggen, dat is altijd goed. <laughs> Dankjewel, je wel, Lucie Kink. Yes. En Twitteren kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Als je nog iets wil roepen over deze prachtige uitzending, is altijd welkom. Zometeen gaan we het hebben over de FNV. Koster zit mee te zingen. Ja, dit is een schitterend nummer. Hè? Dit wordt niet meer gemaakt. Dat nee, is een hele dat is wel... vette geproduceerde. Trevor Ward, schitterend. De, de ABC vlug. was het, geloof ik. heel goed dat je het nog even zegt. Uh, andere muziek, even kijken. Voor de heren aanwezig hier. Kennen jullie de singer-songwriter Cas Ronkers? Nee. Vingers omhoog. Nee? Nee? nee? Nieuwe internetsensatie. Komt uit Nederland, nou dat hoor je al een beetje aan de stem, zijn lied All Roads is in een dag al meer dan 16.000 keer bekeken op YouTube. En op de Facebookpagina van Radio 3FM is zijn clip al door zo'n 1500 mensen geliked. En hij wordt vergeleken met uh, Mumford Sons, die kennen we wel, bekende folkband, en die ken je natuurlijk van deze hit. Nou, er zijn mindere bands om mee vergeleken te worden. Enorm succes hebben ze. Ze hebben Grammys aan de muur hangen. Daar kunnen ze een hele muur mee bekleden ongeveer, uh, Manfred Sons. Deze jongen is 15 jaar. Let wel eventjes op deze kas. En we vroegen hem wat hij van al de aandacht vindt. lastig te begrijpen, ik werd er helemaal sprakeloos van. Ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Vooral omdat, ja, omdat ik 15 ben, zijn er heel veel mensen die toch wel uh, massaal gedeeld hebben op Facebook. En dat is, uh, ja, daar ben ik in ieder geval heel dankbaar voor. de. Closing my front door. Walking away. My heart full of hope. I have to find my way. Find my way. Find my way. De meeste liedjes worden toch al geschreven. Als je als je, je voelt of als je, je minder voelt. En dan, dan ga je schrijven. En. Um, ook als 15-jarige heb je wel dingen ja, die tegen zitten en, en daar gaat het eigenlijk over. Dat je je daar niet door, uh, door moet laten dwarsbomen. Dat je gewoon verder moet gaan. En dat je gewoon ja, moet doen wat je leuk vindt. Als je dat niet kan doen, dat, uh, ja, dan, dat is verschrikkelijk. Ik zou heel graag uh, ja, zoveel mogelijk nummer schrijven. En het liefst zou ik natuurlijk uitvoerend muzikant worden. Maar ja, ik weet dat dat erg lastig is. Uh, ik, ik doe er in ieder geval mijn best voor. En ik, en ik vind het uh, nog altijd erg leuk om te doen. Dus uh, ik ga er mijn best voor doen om, om, om toch wel uh, kijken of ik er een beroep van kan maken. Pingpop lijkt me natuurlijk uh, geweldig om op te spelen. En, en, en Lowlands. Uh, nee, zover is het nog niet helaas. I have to find my way, found my way, found my way. Drie nieuwe fans hier in de studio. <laughs> Althans, vier met mij inbegrepen. Maar... Toch, hè, jongens? Ja, maar ja. Dit, dit, dit jongetje moet je naar het Songfestival sturen. Vijftien jaar, hoppa, erheen. Dan krijg je geen real, dat mag dat niet. Hij wint. Hij hm? gaat het winnen. En dan namens? Ja, ja, Limburg. Denk Limburg. Ja, dan weet ja. Hij. Ah, dan weet <laughs> dat weet hij. Daarom ook gelijk bij. hoor. <laughs> Heel goed. Uh, je moet even naar uh, facebook.com slash bnn2d gaan. Want daar kun je de hele clip van Kast zien. En uh, daar uh, zie je sowieso ook meer over deze prachtige uitzending. Radio 1. Winfried Bajens.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 dit was april vorig jaar. De schoonmakers hadden een nieuwe CAO. Maar daaraan vooraf gingen maanden van demonstratie en onderhandelingen. Het was een van de grootste stakingen die we in Nederland ooit hebben gehad. En achter deze stakingen zat FNV-campaigner Ron Meijer. En die zat net te knikken: zo ja, dat waren mooie tijden. Nou, dit, dit waren eh, Kadisha. Eh, die hoorde als eerste en daarna Capi. En ja, dit. Uh, je zegt de hele tijd, en ik ga er bijna van blozen, de man achter. Maar dit waren de vrouwen en uh, de werkelijk de man erachter. De mensen die het echt hebben gedaan. Fantastische oh, mensen. Dat zeg je weer heel goed. Uh, nu ben je ook de man achter de stakingen bij Albert Heijn. Je bent 31 jaar, eigenlijk fiscaal jurist. Je hebt bij ja, Deloitte klopt. gewerkt. Uh, ja. Hoe kom je dan hier in godsnaam terecht? Nou ja, ik had een naïeve uh, gedachte dat je uh, als fiscalist... dat het zou gaan over de herverdeling van, uh, van inkomen. Maar ja, dat was niet echt het geval, want ik mocht een uitrekenen... Uh, hoe, uh, laten we zeggen, grote bedrijven nog minder belasting konden betalen. Nou, als ik daar, een, uh, laten we zeggen, een, uh, een, een dag langer had gebleven. Dat had niks te maken met de collega's die daar zaten of met het bedrijf. Maar dat paste toch niet bij mij. Dan was ik uit het raam gesprongen. Dus het is goed dat ik, uh, daar, uh, dat je, ik daar weg ben. Gegaan. Zat je in die flat in Amsterdam? Dat nee, hoge nee, ding daar. Dan je zo uit. <laughs> ja, ja, nee, ik zat in het zuiden. Maar uh, nee, ja, dat paste toch niet bij mij. Maar dan niet. nog, bedoel, dan is de stap naar de vakbondsbeweging nog een hele, hele grote. Ja, maar ik was al vakbondslid. Ik kom uit uh, een, een, een familie, een gezin waar in ieder geval mijn vader al vakbondslid was. Uh, en, had je vader dan niet gezegd, je moet niet naar de Lloyd. Nee, maar ja, misschien had hij ook wel een beetje een lieve gedachte dat dat uh, wel goed zou komen. En dat het goed zou zijn inkomen te her her herverdelen. Maar dat, uh, ja, dat er dat, uh, kwam niet van, Zo ik maar zeggen. Ja, je begon in 2005 bij de FNV. Uh, nou, dat, uh, dat was een nieuwe toekomst. Uh, toen werd je op het dossier schoonmakers gezet. Ja. Um, daar organiseerde je dus een van de grootste stakingen die we in Nederland ooit hebben gezien. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Want het begon met 15 mensen. Ja, 15, 20 mensen die, uh, laten we zeggen, uh, niet eens in zijn staking waren of wat dan ook die ook echt niet het geloof hadden dat ze vooruit zouden kunnen komen. Nou ja, en, uh, daar hebben we, we hebben uiteindelijk een team gevormd. Uh, ik, ben, uh, ik ben in dat team terechtgekomen. Ik was, van, ik was fantastisch en, en, en dolblij dat ik uh, daar mocht beginnen. Want uh, laten we zeggen, de schoolmaker is toch een be beetje het laboratorium van de samenleving. Een toilet schoonmaken in 90 seconden. Nou ja, dat kan fysiek eigenlijk gewoon helemaal niet. En hoezo is het het uh, laboratorium van de samenleving? Nou ja, omdat er van alles gebeurt. Er wordt geprobeerd, uh, uh, uitgetest, hoe je mensen kunt intimideren. Hoe je oh, mensen qua, nog sneller kunt laten werken. Hoe je ze kunt opjagen. Uh, en, uh, hoe je ze kunt wegsturen. En gaan ze maar door. En het zijn ook vaak mensen die totaal uh, slecht beheersen. Uh, de Geneese schoonmaker uit Amsterdam. Nou, ik zou bijna zeggen de Limburgse schoonmaker uit het... Uh, uh, <laughs> maar die, ja, nou ja, die, die hoort Kortom, dit was de plek voor de FNV met een fris nieuw elan, ja. met een nieuwe aanpak om daar Zek, te gaan beginnen. Nou ja, langs de, de afgrond groeien de, de mooiste bloemen, dus uh -huh. daar was niet zo heel veel aandacht voor. En daarom konden wij met, met fantastische collega's, uh, en ik was het absoluut niet alleen, verre van, uh, konden, wij, konden wij bouwen. Ja. En daar kreeg je mensen die je net hoorde, zoals Kapi en Kadisha, die toen ik ze ontmoette en toen mijn collega's ontmoette, ab, absoluut geen geloof hadden in vooruitgang en die nu... Laten we zeggen, tot de beste vakbondsleiders van dit land behoren. Schuif even de uh, bescheidenheid opzij, want er gebeurt iets bijzonders. Eerst uh, 15 mensen, maar uiteindelijk staan er 3000 mensen. Klopt. Ja. Op de been. Ja. Schreeuwend. Ja. En wat denk jij dan? Vol trots van bange Muisjes naar Brullende Leeuwen. Ja, die mensen die doen dat niet alleen maar op hun werkvloer, maar die doen het ook in hun gemeenschap. Als er een wethouder is die hun huis wil slopen of de woningcorporatie die niet aan achterstallig onderhoud doet of wat dan ook. Die zijn als mens sterker geworden. Hoe krijgen en... ze zover eigenlijk om te staken? Is dat flyers rondsturen en een mailtje en hopen dat ze komen of ga nou, ja, je weet langs? Je, het, het gaat niet eens om staken, maar hoe krijgen ze zover om in ieder geval sterker te worden? En, uh, ja, maar het zover... gaat hier wel om staken hè? Ja, ja, dat is een uiterst middel. Daar, is het in ieder geval hiervan, daar ging het hier om. Uh, waar het om gaat is dat je niet alleen maar op de werkvloer organiseert. Maar als het thuis gaat. En Kapi bijvoorbeeld is een jongen die ik, een grote Antalyaanse jongen uit Eindhoven met een zachte G. Nou, die combinatie is op zichzelf al uh, fascinerend. En die heb ik thuis ontmoet. En ik vroeg hem: waarom doe je eigenlijk wat je doet? En toen nam hij me mee naar de basisschool van zijn kinderen. Nou ja, weet je, dat is uh, simpel, simpeler, maar fantastischer kan het bijna niet. Uh, dus wij hoeven het niet te hebben over allerlei ingewikkelde pensioenconstructies en, en, en percentages. Het gaat vaak om de basale dingen die voor een hele grote groep mensen in het land nog niet goed geregeld zijn. Maar het gaat wel ook om actiebereidheid. Dat ze Zeker. ook echt iets gaan doen. Dat ze niet alleen maar gaan zitten klagen. tegen Zeker. jullie... En brieven sturen, maar dat ze ook meegaan in een parade uiteindelijk. Nou, en wat wij dan precies? En wat wij dan wat, zeggen. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, wat ik waar ik het met z'n over heb gehad, en waar mijn collega's met ze over hebben gehad, is de vergelijking met de fitnessclub. Dat klinkt misschien vreemd. Maar als je naar een fitnessclub gaat en je wil een sterker lijf krijgen, of je wil gezonder en fitter worden. En dan is het niet voldoende om alleen maar contributie te betalen... en om er iedere dag naartoe te gaan om een stoel te gaan zitten. En dan zul je echt de gewichten zelf moeten oppakken. Hm. Nou, en, en, en dat hebben we uiteindelijk gedaan eh, met z'n allen, stapje voor stapje. En het begon met, laten we zeggen, een magnetron voor de nachtdienst... zodat die hun pakje konden warm maken. En dat eindigde met, eh, laten we zeggen, de hoogste loonsvolging van Nederland en afschaffing van uh, niet-betaling van ziektedagen. Dat doe je nu ook, uh, althans uh, over andere onderwerpen... bij de distributiemedewerkers van de Op het Heijn. Um, uh, dat zelfbeeld, dat is voor jou heel belangrijk. Uh, um, uh, wat is nou belangrijker? Bijvoorbeeld een percentageverhoging... Of, of dat ze zich actiebereid en sterker voelen? Ja, Het begint altijd met het zelfbeeld. Ik bedoel, iemand die niet gelooft dat hij dat toe doet... als de schoonmaker denkt ja, dat vak wat ik doe, dat, uh, dat interesseert niemand wat dan zal hij ook nooit bereid zijn om daar iets voor te gaan doen. Maar die medewerker wil veel liever gewoon zeker weten... dat hij 2% loonsverhoging krijgt. En dan komt dat zelfbeeld later wel. Zeker, maar die 2% loonsverhoging komt er niet... als die schoonmaker niet bereid is daar iets voor te doen. Ik bedoel, als ik aan tafel zit, als wij met elkaar zouden onderhandelen... en jij met de schoonmaakbaas en je weet dat ik geen druk in een pakje boter sla... waarom zou jij dan die 3% loonsverhoging met me Dus Onderhandel jij ook? Ik onderhandel in de schoonmaak, niet bij Albert Heijn. Maar dit lijkt me wel een lastig type. Ja, nou ja, dat wordt wel eens gezegd. En tegelijkertijd neem ik uh, allerlei cadeautjes voor die werkgevers ter plekke mee. Ik wil er natuurlijk wel weer voor terug. Uh, dus ja, uh, ik wil best een uh, biertje met die En met zijn ze euh... bang voor je? Nee, joh, nee maar dat, dat is, ook, dat is geen enkele reden. Nee, maar de schrik redelijkheid de... zelf. Ja, nou, nou. Hij blijft bescheiden. Laten we even gaan luisteren naar, naar uh, Jacco Vonhoff. Directeur van schoonmaakbedrijf Nofon. Uh, dat was uh, jouw partner in de onderhandelingen, Je tegenstander eigenlijk ja. gewoon. Uh, wij vroegen hem uh, hoe hij het vond om met jou te werken. Ja, Ron is intrinsiek echt heel erg betrokken die probeert hem wel eens te pakken op van waar zit nou zijn eigen belang en uh, maar het is echt zijn betrokkenheid um, maar dat maakt ook dat hij daardoor heel erg inflexibel wordt uh, Erg in het licht de vent um, ik denk dat ik uh, dat ik vrienden met hem zou kunnen zijn Maar uh, aan de tafel is die ik uh, kun je zijn bloed soms wel drinken mm. ja, ja. En Jacco was ook nog supporter van, van, van Paxvolle. En die hebben afgelopen vrijdag van mijn clubje gewonnen. Dus, uh, oh, uh, jullie zijn wel heel erg buddy-buddy zeg. Ik dacht, uh, dit, is, dit zijn, uh, oh, dit oh, zijn vijanden ja. onder elkaar. Ja, maar geen vijanden. Ik bedoel, uh, ik kan, maar jij bent uh, bijvoorbeeld niet een voorstander van het poldermodel. Eindeloos met elkaar blijven praten. Jij zegt gewoon sneller al. Ja, Sorry jongens, het stopt hier. Wij uh, gaan actie voeren. Uh, weet dat je was het... een tijdje helemaal niet in, in Nederland. Nee, mijn, mijn, mijn punt is dat het gaat niet om een akkoord. Een akkoord is een middel. Hè? Dus het gaat om de inhoud. Uh, wat staat erin? Is het goed of uh, is het slecht? En uh, als iets slecht is, als Jacob Vonhoff, uh, hoe, hoe uh, graag ik hem ook mag. Als hij wil dat zijn schoonmakers een 90 seconden toilet schoonmaken... dan kan dat niet. Hmm. En uh, dan moeten we daarvoor staan en moeten, veranderen, moeten we ervoor zorgen dat dat, dat dat beter wordt. Wat hij ook zei overigens, dat hij ook wel zat na te denken... wat is nou eventueel een verborgen agenda? Je bent ook SP-man, hè? Ja, lokaal. We hebben daar een verborgen agenda te pakken? Want uh, ja, die zijn, willen bijvoorbeeld nu op dit moment de druk uh, flink opvoeren. Er wordt landelijk onderhandeld tussen werknemers en werkgevers... Ja. over een sociaal plan. Um, uh, ja, dan is dit natuurlijk perfect voor de SP... om een beetje flink de boel onder druk te zetten. Ja. En dan ben jij hun man bij de FNV. Ja, weet je, ik heb ook nooit iemand horen zeggen... de afgelopen twintig voorzitters van de FNV waren allemaal van de Partij van de Arbeid. Die hebben ze ongeveer in een soort van zo, dus... dat Nee, dat is niet zo. Want ik, kijk, ik ben niet degene die uh, meer dan 50% van zijn personeel uh, in een uitzendcontract heeft zitten. Maar de aanpak, uh, het uh, naar de mensen toe, uh, dicht bij de mensen toe... lijkt ook heel erg op wat de SP doet. Het is één op één eigenlijk. Nou, het, het zou fantastisch zijn. SP had succes, uh, NVV doet het nu goed. Nou ja, kijk, Ik heb meer uh, uh, mensen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks om me heen zitten dan van de SP. Dus wat dat betreft, ja, weet je, ik, ik beschouw dat allemaal al, toch een beetje als afleidingsmanoeuvres dus van waar het echt over gaat. Namelijk die schoonmaker die veel te snel moet werken en zijn vak niet goed kan uitoefenen, en die Albert Heijn distributiewerker die in totale onzekerheid zit. Ja, het, is, het, is, het is een relevante vraag op het moment dat je bij iemand thuis komt... en dan ja. vraagt, jij moet voor mij gaan staken voor de FNV. Bedoel je dat dan omdat je landelijk een groter doel uh, ja. onder druk wil zetten... of bedoel je dat eigenlijk omdat hij die percentage erbij wil krijgen? Ja, is het, het in zijn belang of jouw belang? Uh, altijd in zijn belang. Ik bedoel, het doet totaal niet toe wat me, met, mijn, mijn positie elkaar. is. Maar het maakt niet uit. Nee, maar, kijk, het is uh, natuurlijk uh, gezet zo dat uh, laten we zeggen, uh, de vakbeweging voor een bepaalde richting Maar staat. Zijn, daar is er is een hele discussie gegaan dat de SP neemt ja. zo'n vakbeweging over... Ja, en dat is, dat is dus het fascinerende, dat dat voortdurend herhaald wordt en dat ik dat nooit terugzie. Ja. Dat ik nou nooit eens een, weet je, laat me dan eens een analyse zien van hoeveel mensen in de top van de FNV zijn er nou van de SP. Dat, en wanneer ga je die zijn de de de namelijk niet. Wanneer gaat de SP je recruten? Wanneer loop je over? Ja, maar, misschien moet je kiezen. Kies nu maar eventjes. Uh, topman bij FNV, maar dan echt gewoon de baas worden. Of uiteindelijk ja, SP de SP. Nou, de nieuwe roemer. Dan kies ik voor de vakbeweging. Ja? Ja. ja? Dat ik het niet hoor, hè, later. We <laughs> gaan je dus niet in de kamer zien. Ja, dat was dat. dat, was dat. Fascinerend verhaal. Um, Rode Ron rukt op. Zo staat het <laughs> wel eens boven artikelen over deze man. Uh, Ron, dank je wel voor je komst ah, ja. naar de studio. Ah. Pieter Derks is hier. Die heeft altijd grapjes bij zich. Uh, ja, Vandaag ook. ja, ik heb er een paar uh, bij elkaar gegoogeld. We gaan ze dus. zo meteen horen. Na deze plaats. <laughs> I'll be strong I'm finding it hard to resist So show me what I'm looking Show me what I'm looking for, Carolina Lair is dat hier uh, bij BN Today. Dirks op dinsdag. Het is dinsdag. Pieter Dirks is hier, kortom, tijd voor Dirks op dinsdag. Ja, dat is uh, 1, 1, uh, 1 en 1, 2. Ja. Ja. Uh, nou, dan begin ik maar gewoon. Precies. Uh, want de paus is namelijk officieel geïnstalleerd, vandaag Luc zei het al. En hij heeft zich nog maar eens een keer gemanifesteerd als de paus van de armoede. Eenvoudig is het overwoord. De paus zelf had een heel eenvoudig kleed aan, een eenvoudige bischopstaf, een eenvoudige mijter en ook de ring die hij kreeg hij de ring, de vissersring, de ring als opvolger van Petrus... was niet de gebruikelijke gouden ring, maar een simpele vergulde zilveren ring. Een simpele vergulde zilveren ring. Elke schoonmaker heeft er eentje, je kent ze wel. Goed, soberheid is het nieuwe woord in de kerk. Dat was natuurlijk al een trend de laatste jaren. Steeds meer bischoppen vroegen zich dingen af als... waarom zouden koorknaapjes eigenlijk nog kleren dragen? Waarom zouden homo's geld moeten uitgeven aan een bruiloft? En weten gemiddelde gelovigen eigenlijk wel wat dat kost, anticonceptie? Maar met paus Franciscus I zijn we definitief het tijdperk... Van de armoede ingegaan. Blink, bling is basta. Hoos en bitjes zijn helemaal geweest. Armoede is het nieuwe ding. Wat dat betreft zijn ze op Cyprus heel goed bezig. Al lijkt nog niet iedereen op het eiland overtuigd van de Franciscaner geloofsleer. Oh, Ja, Orki, Orki, Orki, roepen deze protesterende mensen. Een verwijzing natuurlijk naar de bekende Cypriotische monnik Orki... uit de 13e eeuw, die het helemaal gehad had met die sloeber van de Franciscus. Het motto van broeder Orki was pakken wat je pakken kan. En broeder Orki had een witwaspraktijk in het klooster... waar Russische criminelen met karren tegelijk hun centjes kwamen brengen. Broeder Orki had naast het klooster een schuur voor het geld gebouwd... die 30 keer groter was dan het klooster zelf. En broeder Orki had een briljant systeem verzonnen... waarin zakenbankiers met het geld uit de schuur konden doen wat ze wilden. Want zodra de schuur op instort stond... kwamen de politici om de boel overeind te houden. En konden de zakenbankiers hun zakken vullen, hun paarden bestijgen... en in volle galop naar een andere schuur... terwijl de bevolking hun spaarcentjes in moest leveren om de schuur weer te vullen. Niet voor niets wordt broeder Orki nog altijd gezien... als een van de grondleggers van het huidige financiële stelsel. Maar goed, dat waren andere tijden. Terug naar de onze. Nu hebben we paus Franciscus I die het helemaal anders doet. Niet zoals je zou verwachten in een misschien geblendeerde pausmobiel... Met, met kogelvrij glas, maar gewoon staande op een open auto rondrijden... 25 minuten lang om zich te laten begroeten... Door de mensen. Hij is zelfs ervan afgestapt om een gehandicapte man van dichtbij te begroeten. Ja, een open wagen is nog niet eenvoudig genoeg voor deze pauze. Als hij een gehandicapte in een rolstoel zit zitten, klimt hij gewoon van zijn wagen om de best man te vragen waar hij dat simpele karretje vandaan heeft. Het zal ongetwijfeld niet lang meer duren voordat deze armoede trend ook Nederland bereikt. Albert Heijn is alvast begonnen door zijn distributiemedewerkers tijdelijke contracten te geven en slecht te betalen. Al zit deze manager nog in de ontkenningsfase als hem gevraagd wordt naar zijn wegwerppersoneel. Ik ben blij met alle medewerkers die we hebben. Dus die term wegwerpersoneel, daar wordt u? Nou, daar word ik wel een beetje boos van, ja. Want ik wil graag met respect met onze medewerkers omgaan. Uh, dus ik gebruik er andere benamingen voor. Ja, er zijn hele andere benamingen voor. Loonslaven, cao-sukkelaars, de karrikneusjes, de vakbondsventjes. Maar het liefst noemen wij van de directie deze mensen onze winkelwagens. Je gooit er een euro in en je kunt er urenlang gebruik van maken. Nou ja, het mogen duidelijk zijn. Paus, Paus Franciscus wil dat we de armoede omarmen. En waarom ook niet? Ik zou het alleen al de moeite waard vinden om het gezicht te kunnen zien... van de schoemelende makiers die nu steeds de dans ontspringen... als we op een dag tegen ze zeggen, we hebben jullie geld niet meer nodig. dokie, Ik denk dat ze nog maar één woord zouden kunnen uitbrengen Piet de Derg, dank je Op dinsdag. Bnm today. Zo tegen Tine, uh, het Fietbouw. laatste woord uh, dan nog en uh, die gaan naar Oscar Hammerstein die probeert de partij voor de dieren te begrijpen. Beste Winfried, als we geen koning maar opnieuw een konijn zouden inhuldigen, zou Marianne Thieme dan wel bereid zijn om de eet af te leggen? Oké, okay, schrijver Klun dan. Dag Winfried, het is Boekenweek en dat betekent weer dat stad en land... Worden, zijn bezaaid met loslopende schrijvers. En zo waren wij gisteren met Tommy Wiernikatjitske Jansen... en Christophe Pekeman en een zingend konijn... in de kleine komedie in Amsterdam uitverkocht. En al zeg ik het zelf, we hebben ze plat gespeeld. En ik heb nu alweer zin om vrijdag naar Enschede te gaan... De schrijvers komen eraan. Altijd bescheiden, Kluun. Nee, fijn dat je even erbij was. Dat zeg ik ook tegen Mark Koster. Dankjewel voor je komst aan de studio. Ron Meijer ook. Actie, hè? Actie, actie. Ja, actie. Pieter Derks, ook nog dankjewel. En Henry Schut, die schrijft hij zo meteen aan voor NWS Langs de Lijn. En ik zeg uh, tot morgen. <lacht> WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vrijdagavond om 5 voor half 9. Ik kijk nu misschien voor de 2-0. Nederlands Estland. Dat schiet de ja. Hij schiet hem erin. MOS langs de lijn. Vrijdag om 5 voor half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Uw aandacht voor Kees van Kooten. Oh, sorry, ik zat te lezen. Wat lees je? De leeuw en zijn hemd. Het Boekenweek-assay van Nelke Noordervliet. Fascinerend, joh. En buitengewoon leerzaam. Leest als een trein. NLS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Oh, helemaal vergeten. Er is ook een Kikkerbouw-app. Hiermee kun je steentjes kopen en in de gaten houden hoeveel steentjes je vrienden kopen. Download hem nu in de App Store of via Google Play. Dit is Radio 1.